8 uur. Winfried Maaien. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Bij een boerderij in het Groningse Olderkerk is vogelgriep vastgesteld. En twee uitzendbureaus binden de strijd aan met discriminatie. Een overzicht van het nieuws: Sophie van Hoeven. Medewerkers van de uitzendbureaus Randstad en Tempo Team... gaan verplicht op antidiscriminatiecursus, dat meldt het AD. De 1500 medewerkers leren daar hoe ze verzoeken... om sollicitanten op afkomst te selecteren moeten afwijzen. Uit onderzoek van het tv-programma Radar bleek vorige maand... dat veel uitzendbureaus bereid zijn geen Turken, Marokkanen... of Surinamers voor te dragen als de opdrachtgever dat vraagt. Een woordvoerder van Randstad en Tempo-team zegt in het AD... dat er in de organisatie geen plek is voor discriminatie. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter verongelukt. De 50-jarige man was aan het skiën bij de rettenbach in Tirol. Toen hij over een heuveltje ging, verloor hij zijn evenwicht. Hij botste tegen een paal, gleed verder omlaag, werd gelanceerd... en belandde uiteindelijk tegen een sneeuwberg. Daar bleef hij bewusteloos liggen. Zijn helm en skis was hij onderweg verloren. Een reddingshelikopter kon niet uitvliegen vanwege de mist. Hulpverleners probeerden de Nederlander nog te reanimeren... maar hij overleed ter plekke. De Britse oppositiepartij Labour... wil in de Europese douane-Unie blijven na de brexit. Labour-leider Corbyn zal vandaag pleiten... voor volledige toegang tot de markten van de EU zonder tarieven. Zo meldt de BBC. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van EU-gezinde partijgenoten. Vrijdag komt Premier mee met haar plannen. Zij heeft tot nu toe gezinspeeld op een vertrek uit de douane-Unie. De landbouw heeft volop alternatieven voor bijengif en fipronil. Dat zeggen negen wetenschappers in Dagblad Trouw. Volgens hen kunnen boeren winstgevend produceren... zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken die onnodig veel insecten doden. Als alternatieven noemen ze onder meer het ontwikkelen van gewassen... die beter tegen ziektebestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden... en natuurvriendelijke insecticiden. De wetenschappers zeggen dat helemaal niet vaststaat... dat middelen als bijengif en fipronil tot betere oogsten leiden. In Brabant is voor het eerst bij vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd of ze niet wonen in hun cabine. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken minimaal 45 uur buiten hun truck rusten. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 1500 euro krijgen. De burgemeester van de Brusselse gemeente Etterbeek... laat daklozen door de politie oppakken... als ze weigeren uit zichzelf een warme overnachtingsplek te zoeken. In het weekend is dat al met tien mensen gebeurd. Ze zijn naar een verwarmde ruimte van de gemeente gebracht. Alle daklozen worden ook door een arts gecontroleerd. Die moet adviseren of iemand weer terug naar buiten kan. De maatregel in Brussel blijft nog tot zeker anderhalve week van kracht. Het weer nog, vooral in het zuiden, schijnt vandaag de zon. Op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen kunnen sneeuwbuien vallen. De maxima liggen rond het vriespunt, maar door een stevige noordoostenwind voelt het veel kouder aan. Woensdag en donderdag zijn de koudste dagen, met ook nog eens de meeste wind. ANWB Verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. De ochtendspits verloopt minder druk dan normaal vanwege de voorjaarsvakantie. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Maar de meest opmerkelijke problemen doen zich voor op de A15... vanuit Nijmegen naar Goikum. Die weg is altijd dicht vanwege politieonderzoek. Er staat een file tussen Knoopendijl en Arkel van 9 kilometer. De vertraging is meer dan een uur en u kunt beter omrijden via Den Bosch.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 Toen dachten we, sportsponsoring. En wat kan je nou beter sponsoren dan de mannen van Oranje? Hmm, Incentro. Trotse sponsor van Skateboard Federatie Nederland. Incentro, een IT-bedrijf. Het NOS Radio 1-journaal. Op een pluimveebedrijf in Oldekerk in Groningen is vogelgriep vastgesteld. Alle 36.000 dieren op dat bedrijf moeten worden geruimd. Benno Brugink is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meneer Brugink, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, dat is slecht nieuws. Om welk type van de vogelgriep gaat het? Het is een type waarvan je nu vastgesteld vastgesteld dat de H5 is. Zo'n ziekte bestaat uit een H en een N. De H hebben we vastgesteld. En dat heeft ons zo verontrust dat we gezegd... we gaan dit nu ruimen. Ja, ik, ik, ik moet gelijk terugdenken... maar misschien maak ik een verkeerde sprong in mijn gedachten. Uh, aan, aan 2003, toen het uh, ja, goed mis was in Nederland. Is dat, is dat dezelfde variant? Dat is wel een hele grote sprong. Ja. Want we hebben op dit moment in elk jaar gemiddeld... vijf, zes gevallen van deze uh, agressieve vorm van vogelgriep. Okay. Dus om nou meteen naar 2003 terug te gaan... ik ga nou even terug naar... November. Ja, nee, oké. Okay. Maar, maar dus het valt ook nog te controleren, bedoelt u eigenlijk? Oh, ja, dit is in elk geval een gebied waar uh, geen andere uh, pluimveebedrijven... in de één-kilometerzone zitten en ja. maar twee in daar de, in de vlak buiten. Dus dat betekent dat, er, dat het risico kleiner is dan wanneer je op een gebied zit... dat helemaal vol zit met pluimveebedrijven. Snap ik. U gaat daar zo naartoe, hè? Wat gaat u daar dan doen? Ja, wat wij doen, we gaan uh, nu ongeveer taxeren. Dat betekent dat we gaan kijken, wat zijn die dieren waard? Dat krijgt uh, de pluimveehouder vergoed. Nou, daar, uh, en zodra dat geregeld is, dan kunnen wij beginnen met het doden en weghalen van de dode vogels. Um, afgezien van het feit dat u al heeft onderzocht of er meer pluimveebedrijven in de buurt zijn... Uh, wat voor maatregelen zijn er nog meer genomen? Nou, er is dus een vervoersverbod in een gebied van 10 kilometer rondom dit bedrijf. Dat betekent dat je geen pluimvee, geen eieren, geen mest mag vervoeren. En verder hadden we nog steeds maatregelen... dat alle uh, commercieel gehouden pluimvee dat die, uh, opgehokt moeten zijn. Natuurlijk dus niet buiten mogen lopen. En dat blijft gewoon van kracht. Ja. En, en er zitten wel een paar pluimveebedrijven, maar weliswaar iets verder weg. Maar wat, gaat u ja. daar ook iets doen? Nou, in die drie kilometer uh, rondom het bedrijf liggen twee andere bedrijven. Die worden onderzocht op vogelgriep. Ja. En in de, de veertien bedrijven die daaromheen zitten, in de tien kilometer zone... die vallen dus onder het vervoersverbod. En daar houden we de zaak nou letterlijk in de gaten. Maar het is dan die twee bedrijven in de drie kilometer... die gaan we gewoon echt onderzoeken. Ja, en als ik het zo hoor, is er nog geen aanleiding... om, dit, uh, om landelijk nog verdere maatregelen te nemen? Nee, op dit moment niet, nee. Naast de uh, bestaande ophokplicht dus al op dit moment... Um, uh, heeft de kou eigenlijk nog invloed op de verspreiding van het virus? Het is vooral de hitte die uh, effect heeft op het virus. Dus zodra het te warm wordt, uh, gaat het virus dood. Maar op dit moment kan het virus nog uh, aardig zijn best doen. Ja. Um, u klinkt er rustig onder. Uh, geen paniek dus. Geen paniek, nee. nee. Maar wel oppassen en aan het werk. En elke keer voor elke getroffen boer en alle dieren natuurlijk uh, uh, grote ellende. Want dat treft u elke keer meer aan als u daar aankomt. Ja, ik ben blij dat u dat zo zegt. Ja, meneer Brugging, ik wens u sterkte en ook de betroffen boeren natuurlijk met uw werk. Benno okay. Brugging van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, en dan toch even een waarschuwing voor een ieder die net van plan is een boterham naar binnen te werken. Doe dat heel even niet, want over 3,5 minuut, misschien iets langer, dan kan het weer. Um, een tamelijke opmerkelijke vondst namelijk afgelopen najaar in het riool van Londen. Een gigantische klomp vet van 130 ton. Wellicht heeft u dat bericht toen wel meegekregen. Daar had zich jarenlang vet, eh, afval, ah, nou ja, allerlei andere soorten rotzooi... in het riool opgehoopt, tot die enorme klomp dus van 250 meter lang. Het hele riool kwam daar eh, onder druk te staan. En eh, toen is dat vet eruit gehakt. En een deel daarvan ligt nu in het museum. Correspondent Suze van Kleef die is gaan kijken. Gezichtsdoekjes met plastic vezels. Tampons. Condooms, zelfs luiers gooien mensen in de wc. Frikuurvet, kookolie, overgeschoten vet van het gehakt of bacon in de pan. Alles spoelen we door de grootsteen. Hier in Londen verdwijnt er zoveel rotzooi in het riool dat het zich onder de grond allemaal ophoopt. Resultaat? Grote vetbergen in het riool. Eind vorig jaar werd er bij mij in de buurt eentje van bizar formaat ontdekt. De Monster-Vetberg werd hij genoemd. En hier in het Museum of London liggen twee stukken van die wereldberoemde vetberg. Het eerste stuk is een beetje grijsgroenig. Ziet er een beetje beschimmeld uit. Beetje substantie van harde klei lijkt het. En we hebben geluk dat hij achter glas zit... want deze vetberg schijnt te ruiken naar rottend vlees... in combinatie met de lucht van een heel erg vies toilet... Even conservator Sharon Robinson vragen wat er precies in zit. There's palmitic acid, which comes from meat and butter and cooking oils and also hair conditioner. Er zit onder andere uh, resten van boter in, olie, haarproducten, body lotion. And also a small colony of flies which are hatching out of the large fatberg sample. There are still flies alive in there. Yes. En een kolonie van vliegen. Levende vliegen. Can you tell me why there's a piece of fat in a museum? At the Museum of London. We tell the stories of things that impact on Londoners, not just in the past, but also now. En we vertellen hier verhalen van vroeger en nu over de stad. En wij Londenaren kweken deze monsters onder onze straten zelf. But it is a bit gross, right? Of course, it's absoluut revolting, En we think that onze visitors een soort a sort of morbid fascination. And I think that from some of the reactions we've seen from visitors, they had no idea that we are part of the problem. Ja, het is wel een beetje goor, maar ook belangrijk om dit te zien. Mensen hebben vaak geen idee dat ze zelf onderdeel van het probleem zijn, dat ze dit probleem zelf maken. De monstervetberg die moest uit het riool worden verwijderd uit angst dat het boel zou overstromen. Het is geen makkelijke klus. Grote stukken waren keihard geworden. Een beetje zoals cement, helemaal verkalkt. Met veel mankracht, zuigslangen, bijtels en hamers werd de giftige massa in negen weken weggehaald. En dit was dus de grootste vetberg ooit, maar ze duiken overal in het Londense riool op. Ze zorgen voor scheuren in de rioleringsbuizen die vervolgens gaan lekken. Het grootste deel van het rioleringsnetwerk ligt er al 150 jaar, vertelt Louisa Cooper van de gemeente. Het is een heel serieus probleem, want de pijpen zijn er quite heel lang. Ze zijn hartstikke verouderd. Ik denk niet dat iemand had verwacht dat ze er zo lang zouden liggen. De grote lekkages hebben soms dramatische gevolgen, zegt ze. Het kan catastrofisch zijn. waar mensen in basement En we hebben huizen en bedrijven met water Zo kwamen er bedrijfspanden onder water te staan en stroomden er rioolwater de huizen binnen. Which is echt really onacceptabel. Nieuwe buizen aanleggen, dat gaat veel te langzaam. In vijf jaar wordt er maar 50 kilometer vervangen. Terwijl het hele netwerk in Londen uit ruim 3000 kilometer bestaat. En dus hoopt de gemeente dat Londenaren hun gedrag veranderen. En dat ze hun doekjes, tampons en kookvet voortaan gewoon in de prullenbak ja, dat was mijn reportage wel. Zo tijdens ontbijturen. Suze van Kleef was dat vanuit Londen. Dan naar Mark Hamer. Mark Hamer, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen. Jij was op zoek naar ijs. Uh, je was in Arnhem, dat weet ik allemaal ja? nog. Heb je inmiddels iets ja? gevonden waar wat een beetje noemenswaardig is? Ja, nou niet meer. Uh, wij, wij stonden bij IJsclub uh, Thialf, uh, maar dat was alles dicht. Ik heb van alles geprobeerd, eromheen gelopen, maar nee, niemand was daar eigenlijk meer. Oh. Uh, maar ik ben, uh, dat is in uh, Noord-Arnhem, maar ik ben nu op Zuid-Arnhem, uh, op uh, Sportpark De Schuitgraaf. Dick den Boer, ja, u bent van het comité. Het Natuurreiscomité. Ah, en waar, waarom vond ik niemand daar in, uh, in Noord-Arnhem? Nou, daar waren ze uh, tot uh, vanmorgen vroeg bezig geweest met de baan te prepareren. En uh, de ijsmeesters, die uh, lagen al op één oor, denk ik. Die hebben de hele nacht gewerkt. En hij gaat, uh, zoals ik uh, begrepen heb, straks open. Maar ik weet dat niet helemaal zeker. Want wat dat betreft werken we een beetje los van elkaar. Ja, maar we hebben wel ijs hier, hè? We hebben en weer, een, ijs. En, een, en uh, weer een hek heb ik. Maar dit keer wel met een sleutel. Met een sleutel. Ja. Het hek gaat nu open. Kijk, oh, ik sta precies in de weg. Nou, Hier we is hartstikke mooi. Ja, en, en hier komt zojuist ook aanlopen de ijsmeester. Uw naam is even. Hallo, uh, Bob en Soven. Oh, hallo, uh, uh, hoe, hoe ligt het erbij? Nou, het, uh, het, het oogt in ieder geval uh, heel goed. Ja, we dus, gaan nu iets gevaarlijks doen: op, ja. uh, op, op, op de gewone schoenen. Ja, nou ja, we kunnen niet heel diep vallen. Hè? Het ligt hier op een asfaltplaat. Het asfaltplaats. Ja. een heel dun laagje ijs. Ja, het is wel heel dun, hè, volgens ja, mij. Hier aan de kanten zeker. Maar in het midden hebben we, denk ik, een centimeter of twee, drie. Dus uh, nou, voor vandaag zeker voldoende. En uh, het weer is ons gunstig gezind. Er zit wat bewolking in de lucht. Ja, ik vind het maar koud daardoor. Het is, het is zeker koud, maar de zon zal ons vandaag hopelijk wat minder parten spelen dan de dagen daarvoor. Ja, maar nu zijn we hier op, op Zuid-Arnhem, daar in Noord-Arnhem. Ja, men, men wil uh, de eerste een uh, marathon op natuurijs daar doen? Ja, ja, dat willen wij als sportbedrijf uh, Arnhem ook zeker heel graag. Want u, u keurt daar ook het ijs? Uh, nou, een collega van mij, Gerrit Weijers, die uh, doet de noordkant, zeg maar. Daar hebben we al veel contact over. En bij hun is het idee van, ja, willen wij eigenlijk zoveel mogelijk vanaf blijven om te realiseren dat we daar misschien de eerste natuurijsmarathon gaan kijken. Ja, nou was ik er vanochtend heel vroeg. Ik was er zelfs al om half zeven. Hey, helemaal niks daar. Nee, nee. Ja, het ijs is daar op sommige plekken nog heel kwetsbaar. Dus, maar ze zijn wel geweest vannacht. Ze zijn, vannacht, zijn ze wel, wel aan de gang geweest. En, dus ik denk dat ze <lacht> nog inderdaad uh, uh, op één oor liggen. Ah, ze zijn gaan slapen. Laten we ietsje do verder doorglijden. Ja, is het gevaarlijk? Is het niet? De blaadjes zijn er mooi ingevroren. Maar uh, kwam, u kwam net aan en u keek en toen dacht u... Nou, het ziet er goed uit. Als je het uh, vergelijkt met uh, gistermiddag... Dick Boer spreken ja, we even toen, mee. Het, toen uh, toen het, uh, de zon hierop zat, ja, dan zie je het gewoon uh, wegdampen... en dan zie je het gewoon aan de zijkant uh, het ijs uh, zich uh, terugtrekken... En uh, nou ja, nu ziet het er uh, prima uit. Waarom doen we eigenlijk hier de marathon niet? Uh, nou ja, dat, dat had goed gekund, hè. Uh, alleen uh, deze baan heeft jammer genoeg de afmetingen niet. Ah, dat is het. Dan had het gekund. En, alhoewel, hier we op sommige plekken ook die drie centimeter niet hebben. Nee, dus, okay. uh, en er komt zo meteen uh, volgens mij een schoolklasje of zo, hè? Ja, als het goed is uh, kwam uh, de basisschool de Confetti met uh, 160 kinderen deze kant op. Ik ja, zie al wat uh, in de verte aankomen. Dat zou heel leuk zijn. De ja, ijspret dan. gaat beginnen, dat in ieder geval wel. Marathon uh, nog niet. Daar heeft het nog wel een nachtje voor nodig, hè? Ja, ik, uh, op zijn vroegst blijft toch morgenavond. En, uh, maar ja, het is uh, hopen. Het uh, zou heel leuk zijn kan ons een keer aan de armen gaat plaatsvinden. Zeker, zeker. Nou, we gaan het afwachten. En uh, we wachten nog even op tot uh, de ijspret echt hier gaat beginnen. Want ja, het is toch wel mooi hoor. Dat ja, het ijs. Het ziet er nooit uit. Op basisschool, de confetti. Mark, dankjewel. 17 minuten over acht. De belangrijkste verhalen van onze collega's bij de kranten en de belangrijke nieuwsites. Oudere verpleegkundigen in ziekenhuizen zien het niet zitten om meer nachtdiensten te gaan draaien. Volgens hen is dat niet de oplossing voor het grote personeelstekort in de zorg. Werkgeversorganisatie NFU pleitte er eerder voor dat ouderen vaker nachtdiensten moeten gaan draaien. Jongere verplegers die de shifts nu vaak draaien krijgen last van slaapproblemen. en prikkelbaarheid waardoor het ziekteverzuim bij hen erg groot is. En het mengen van gewone diesel met biodiesel zorgt er zeer waarschijnlijk voor... dat opslagtanks sneller aangetast worden door roest. Dat ontdekte de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Na het aantreffen van lekkages bij routinecontroles, zo schrijft NRC Next. De biodiesel bevordert bacteriegroei ja, en dat geeft roest putten in ongekoten stalen tanks. En het zakenleven lijkt niet onder de indruk van de wereldwijde koersdaling van de beurzen begin februari. Het Financieel Dagblad schrijft dat er zelfs acht bedrijven zijn die staan te trappelen om een notering te krijgen op het Damrak. De Nederlandse beurs bereikte op 9 februari een dieptepunt, maar sindsdien krabbelt de beurs weer op. En er zijn nauwelijks meer meldingen van seksuele intimidatie op de werkvloer sinds de MeToo-discussie. Dat blijkt uit een enquête van het AD en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. 12% van de ondervraagden zegt meer meldingen binnen te hebben gekregen, maar het grootste deel merkt helemaal niks van de MeToo-discussie. Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen, zo denken de vertrouwenspersonen. En de Olympische Spelen in Pyeongchang lijken de deuren te hebben geopend... voor diplomatieke besprekingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De Guardian meldt dat de Noord-Koreanen zelfs al een team hebben samengesteld... dat de gesprekken moet gaan voeren. De VS zeggen in een reactie dat ze hoe dan ook doorgaan met het opleggen van sancties aan Noord-Korea. Eerst zien, dan geloven, is de gedachte. Hopelijk is het iets rustiger met de ochtendspits. Arnoud Broekhuizen, hoe dat gaat het? Dat is het zeker, behalve in het zuiden van het land. Daar staan een aantal opmerkelijke files. En dan altijd die A15, die zal dicht vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanwege dat politieonderzoek en bergingswerkzaamheden en rijdt u om via Den Bosch. Op de A27 Breda richting Utrecht staat voor Lexmond 6 kilometer met een kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven, bij Oorschot 4 en bij Best nog eens 6 kilometer. En het heeft te maken onder andere met de laagstaande zon. En tenslotte de A76, Belgische grens richting Heerlen, voor het knoopje ten Eschen, 12 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Sterkte allemaal. Dan Engeland. De Britse labour lijkt bij te draaien als het om de brexit gaat. Partijleider Jeremy Corbyn wil nog steeds uit die EU stappen, maar tegelijk wil hij niet dat er in de toekomst importtarieven worden geheven tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Daarvoor wil hij een op maat gemaakte relatie. En dan citeer ik hem eventjes. Korsblend Tim de Wit weet er meer over in Londen. Tim, dit noemen ze toch volgens mij een zachte brexit? Ja, zoals wij het wel kunnen zeggen, het in elk geval een veel zachtere Brexit dan Theresa May eh, voor ogen heeft. Met veel en ook makkelijke toegang eh, tot de interne markt. En wat Corbyn waarschijnlijk gaat aankondigen vandaag is dat Labour na de Brexit een soort douane-unie wil blijven vormen met de eu eh, douane -unie. Dat is in feite de afspraak dat je over de import en export... van goederen uh, geen tarieven rekent. Uh, dat je ook geen grenscontroles uitvoert. Oftewel, je kan heel eenvoudig uh, met elkaar blijven handelen. Met wel een belangrijke voorwaarde. Namelijk dat je elkaars regels en ook uh, productiestandaarden overneemt. Nou, Dat hebben de Britten... Op dit moment natuurlijk ook met de EU, omdat ze gewoon nog EU lid zijn. En als ze er dan definitief uitstappen in maart 2019, mm -hmm. dan willen ze dus een soort douaneunie die heel erg lijkt op wat er nu is. Uh, dit zei bijvoorbeeld uh, Labour's Brexit woordvoerder Keir Starmer daar gisteren al over. Well, we've long championed uh, being in a customs union with the EU and the benefits of that. Obviously, it's the only way realistically to get tariff-free access. It's really important for our manufacturing base. Ja, hij zei dus, uh, het is voor ons ongelooflijk belangrijk... met name voor onze industrie... om zoveel en zo makkelijke mogelijke toegang tot de EU-markt uh, te houden. En ze denken bij Labour dat daar in Brussel ook wel over te praten valt. Uh, al heeft Brussel tot nu toe elke keer gezegd... dat de Britten vooral niet de krenten uit de pap moeten halen. Oftewel wel de lusten naar de brexit en niet de lasten. Maar denk je bijvoorbeeld als een land als Nederland... een uh, zachtere brexit is voor uh, Nederland ontzettend belangrijk. Want dan kun je dus min of meer onder dezelfde voorwaarden... blijven handel drijven. En Groot-Brittannië is een belangrijke exportpartner voor Nederland. Dus... Uh, bij Labour denken ze, al zijn ze op dit moment natuurlijk niet aan de macht... maar door deze koerswijziging denken ze dus wel... ook wat op wat steun in Brussel te kunnen rekenen uiteindelijk. Ja, de achterban van Labour, begreep ik toch altijd... Uh, is niet per se anti-Brexit, hè? Nee, nee, nee, zeker niet. Uh, hij is vooral heel erg verdeeld, zou je kunnen zeggen. Je hebt uh, bij het referendum in 2016 gezien... dat ongeveer twee derde van de Labour-aanhangers... Uh, tegen Brexit stemde, maar een derde stemde voor Brexit. Oftewel, dat was heel erg uh, verdeeld. En daardoor zag je aan Corbyn... die zelf trouwens ook nooit heel enthousiast over de EU is geweest... maar dat hij uh, zei, ik vind wel dat Brexit er gewoon moet komen. En hij bleef tot nu toe ook altijd erg vaag... over wat voor soort Brexit uh, hij dan uiteindelijk wilde. Omdat hij dus ook zo'n verdeelde afgelopen uh, achterban heeft. En ja, je merkt, hij staat de afgelopen tijd enorm onder druk... met name uit zijn eigen fractie om een zachtere brexit na te gaan streven. Sommige parlementariërs willen zelfs nog een stuk verder gaan. Dus niet alleen die douane-unie waar ik het net over had... maar uh, ook in de interne markt blijven, lid blijven van die interne markt. Zoals bijvoorbeeld Noorwegen doet. He, die zijn niet-EU-lid, maar uh, genieten verder wel bijna... van alle voordelen die de EU heeft. Mm -hmm. Ik moet erbij zeggen, het nadeel daarvan is, uh, als je dat zou willen... dat je ook het vrij verkeer van personen moet blijven overnemen. En dat is nou net waar een belangrijk deel van die labor aanhangt brexit was, dat zijn met name working class stemmers, die willen daar vanaf. Die willen veel minder immigratie uit EU-landen. Ja. Ja, en dit is in feite dus een compromis wat Corbyn heeft gedaan. Geen interne markt, wel een soort douane-unie. Zodat je dus nog wel uh, af kan van het vrij verkeer van personen. Het is een ingewikkeld verhaal. Is nee dat hoor, maar. Ik, ik begrijp het uh, wel. En uh, dan zegt Brussel inderdaad weer uh, cherrypicking. Dat is dan uh, denk ik een hele goede term. Even toch, want we hebben het erover. Ja. Jij tipt, stipt het al eventjes aan. Um, het is maar de oppositie. Dus je zou kunnen zeggen, wat maakt het uit dat, dat Corbyn van koers wijzigt? Nou nee, dit is toch echt een heel belangrijk moment. Kijk, we staan op het punt dat er hele spannende tijden aan gaan komen... in het brexit-proces. Bijvoorbeeld uh, premier May gaat komende vrijdag... Een, uh, een speech geven waarin ze haar eigen... Uh, onderhandelingsambities over de toekomstige handelsrelatie... uit de doeken gaat doen. Maar uh, Labour kan het door deze stap voor May... ook echt ineens een stuk moeilijker gaan maken. En waarom? Uh, Corbyn weet dat in de conservatieve partij van Theresa May... zo ongeveer 15 tot 20 parlementariërs heel gevoelig zijn... voor wat Corbyn nu gaat doen. Oftewel deze zachtere brexit. Hmm. Uh, zeker omdat May streeft naar een veel hardere brexit. May wil zoveel mogelijk banden juist doorsnijden uh, met de EU uiteindelijk. En gaan de komende maanden verschillende stemmingen komen... In in het parlement waarbij Labour uh, moties zou gaan indienen... over dit type brexit. Dus bijvoorbeeld die douane-unie blijven vormen met de EU. Ja, En als die 15 conservatieven dan met deze motie gaan meestemmen... dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dan kunnen ze mee dus in het parlement... een enorme pijnlijke nederlaag hmm. laten leiden. Dat zou ook echt weer voor veel politieke chaos... Kunnen zorgen en zelfs Mees plan dus echt in de problemen kunnen brengen. En daarmee is dus ook, is dit ook absoluut een politieke zet van Corbyn. Hij weet door dit te doen dat hij Mee enorm in de problemen kan gaan brengen de komende tijd. Een op maat gemaakte relatie, dat is de wens van Jeremy Corbyn van de Labour-partij dus in Engeland. Correspondent Tim de Wit in Londen, dankjewel. It was a light coming down from the sky I don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights Put people uptight Leave blue-green footprints that glow in the dark I hope they get home all right Hey Man, won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along For a ride Woke up this morning I was feeling quite weird Had flies in my beer, My toothpaste was smeared Over my window They'd written my name Said so long, we'll see you again Hey, Mr. Space Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Space Spaceman Won't you please take me along For a ride Uh, toch een beetje de Amerikaanse tegenhanger van de Beatles, deze The Birds, Mr. Spaceman. Goedemorgen. Goedemorgen ANWD Verkeersinformatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. ANWB Alarmcentrale, goedemorgen. Goedemorgen. Namens iedereen bij de ANWB maak er een mooie dag van. Waar je ook heen gaat, wij gaan met je mee. Laten we gaan. ANWB. Je zit te werken achter je computer. Je bent gegevens aan het invoeren. Nee, wacht. Het zijn helemaal geen gegevens. Het zijn codes.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 Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen op radioraakt.nl. Goedemorgen, maak er een mooie dag van en download vandaag nog de gratis ANWB Onderweg-app. Daarmee bespaar je tot wel 5 cent per liter op je brandstof. Ga naar ANWB.nl.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 NPO Radio 1. Half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Bij de explosie gisteravond in de Engelse stad Leicester... zijn vier mensen om het leven gekomen. De explosie verwoestte een winkel en een bovenwoning. De politie gaat vooralsnog niet uit van een aanslag. In eerste instantie was er alleen sprake van zes gewonden. De vier doden werden gevonden bij het doorzoeken van de resten van het pand. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter verongelukt. De man van 50 verloor zijn evenwicht tijdens het skiën... waardoor hij tegen een paaltje botste, gelanceerd werd... en uiteindelijk tegen een sneeuwberg belandde. Hij overleed ter plekke. De vogelgriep die is aangetroffen bij een pluimveebedrijf... in Oldenkerk in Groningen, is van een H5-type. Dat is een besmettelijke variant, maar welke precies is nog onbekend... 36.000 dieren van het bedrijf worden geruimd. Het virus trekt zich niets aan van de kou. Alleen bij extreme hitte gaat het virus dood. En de Rotterdamse ombudsman is niet te spreken... over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in de stad. Dat is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Volgens de ombudsman voelen ouders zich geïntimideerd om mee te werken... en weten ze niet wat hun rechten zijn. Medewerkers van de uitzendbureaus Randstad en Tempo Team... gaan verplicht op antidiscriminatiecursus, meldt het AD. De 1500 medewerkers leren daar hoe ze verzoeken... om sollicitanten op afkomst te selecteren moeten afwijzen. Er gelden sinds enkele jaren al wel strengere regels... maar desondanks wordt er nog altijd gediscrimineerd. Bij Weerplaats zit deze ochtend Marco Verhoef. Marco, goedemorgen weer. Goedemorgen, Winfried. Uhm, ja, dat het koud werd, dat wisten we. Maar ook dat er sneeuw viel, dat, dat had ik niet helemaal verwacht... in het noorden van het land, blijkbaar. Ja, nou dat noorden van het land zat er wel in. Maar de vraag is altijd hoe ver naar het zuiden komt het. En blijft het op de Waddeneilanden... dan blijft het daar over het algemeen ook wel wat, uh, wat aandacht betreft. Mm -hmm. Maar komt het iets verder, ja, dan krijgt het net wat meer aandacht. Uh, op de Wadden ligt het drie centimeter op sommige plaatsen. En in Noord-Nederland ja, daar zijn al wat verdwaalde sneeuwbuikjes overgetrokken. En op dit moment, juist aan de andere kant van Nederland ook. In Limburg valt ook wat lichte sneeuw bij temperaturen van min 5. Dat is hele droge sneeuw. Uh, daar heb je wat minder last van dan als het van die dikke, zware zijn. Maar goed, het kan plaatselijk dus wel even glad zijn. Hoe gaat het met de kou in het land? Ja, die wordt uh, nog wat, uh, wat sterker de komende dagen. Vandaag komt het kwik rond het vriespunt uit. Morgen blijven we daar uh, net onder met min 1. En woensdag is het gemiddeld min 3 boven ons land. Dus overdag, dat zijn de maximumtemperaturen. En de minimumtemperaturen liggen over het algemeen rond de min 8. De nacht naar woensdag en misschien ook die naar donderdag zou het lokaal wel eens min 10 kunnen zijn. Dat is op officiële waarnemhoogte, de echte thermometers. Maar door de wind die stevig doorblaast, vooral op woensdag en donderdag, voelt het veel kouder aan. Ja. Marco, dankjewel. Uh, het verkeer dan. Uh, Arnoud Broekhuizen, er stonden een paar lange tussen, hè? Nou, het meest opmerkelijk is wat Marco al zei, die sneeuw. Want inmiddels staan er veel files in Limburg, onder andere op de A2 Eindhoven Maastricht voor Maastricht Aken Airport. Daar staat inmiddels 7 kilometer op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Daar is de verdraging inmiddels een half uur en er staat 12 kilometer file. Dus het verkeer wordt daar flink gehinderd. Verder nog altijd die problemen op de A15, Nijmegen richting Goykum bij de afrit Arkel. Die weg is nog altijd dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Rijdt om via Den Bos en een spoedreparatie op de A50 vanuit Apeldoorn richting Zwolle. Dat levert de file op tussen Epe en Heerde van 7 kilometer. En de vertraging is daar een half uur.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 Doet het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij iLove geen vanafprijs. Eén bril, één prijs, briljant. Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril, vaste lage prijs, 99 euro. ILAF met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. ilove brillen Ik ga naar ILAF. Crowdfunding nodig? Kijk op credeon.nl voor de adviseur in de regio. Een multipokale bril 99 euro. Ik ga naar ilove. Boek nu op zeetours.nl uw Noorse Fjord Cruise met Holland America Line met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon.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 Vijf minuten over half negen. Dit is het NMS Radio 1 journaal. Uh, nog een uur uh, gaan we door. En dan hier op NPO Radio 1 spraakmakers. En dan uh, ook het onderdeel stand.nl. Guilenne, Goedemorgen. Je kind overal kunnen volgen doet meer kwaad dan goed. Dat is de stelling vanochtend. Uh, het staat uitgebreid in de Telegraaf. Um, er wordt gesproken over een helikopterouder. Ik vind hem wel mooi. Je begint natuurlijk al met een babyfoon. Daar zit tegenwoordig ook een camera bij. Dat mm -hmm. je altijd je kind in de gaten kan houden. Dan heb je natuurlijk de schoolvolgsystemen. Waar niet alleen de cijfers in staan. Maar ook staan als je kind een keer afwezig is geweest of dat is gekomen. De gps-trackers, dat je altijd kunt zien waar je kind zich bevindt. Je kunt natuurlijk via mobieltjes meekijken. Kortom, het is misschien een heel prettig idee dat je je kind altijd in de gaten kan houden, dat je op tijd aan de bel kan trekken als er iets mis is. Maar, blijkt nu uit onderzoek van TU Eindhoven, kinderen nemen veel minder zelfstandige beslissingen op oudere leeftijd. De autonomie wordt gewoon slechter ontwikkeld, omdat belangrijke beslissingen, ja, die ouders zijn er toch altijd om de boel in de gaten te houden. Paul van van D66, ook eerder al aan de bel, van dit is echt gaat ten koste van de privacy van jongeren. Moeten we wel degelijk rekening mee houden. Dus is het wel zo goed en zo fijn dat we kinderen altijd in de gaten kunnen houden? Vandaar die stelling. En ik hoop dat mensen reageren en vanuit ervaring in eerlijkheid meepraten. Ja, en jij? Want dan moet je zelf eerst misschien wellicht... Ben nou je ja, de, de, iemand die zich af en toe inhoudt als, als ouder? Ja, ik kan me je goed denkt, voorstellen dat de verleiding je een wel heel groot is. is. Maar ja, probeer dat wel. Ja? Ja. Maar ik had net ook een collega die zei... ik ben het eens met de stelling, maar ik handel precies het tegenovergestelde. Vaak zo, hè? Ja. Die stelling dus. Je kind overal kunnen volgen doet meer kwaad. Laat dan goed 0800 1101 is het telefoonnummer en de site natuurlijk standpunt.nl NOS Radio 1 Journaal dat dus later op deze zender. Lange gevangenisstraffen en doodstraffen. De rechters in Irak maken haast met processen... tegen de leden van terreurbeweging Islamitische Staat... of wie daarvan wordt verdacht. Gisteren werden 16 Turkse vrouwen ter dood, ter dood veroordeeld. Ik heb daar contact over met journalist Judith Neurink... van het dagblad Trouw. Ze woont in Erbil in, in Irak. Judith, um, nou ja, we begrijpen dat er in hoog tempo doodstraffen worden uitgedeeld. Worden die ook allemaal voltrokken? Nee, er is uh, maar een klein aantal van uh, de straffen die zijn uitgesproken ook voltrokken. Omdat uh, iedereen die veroordeeld wordt, um, recht heeft op een beroepsprocedure. Um, in totaal um, zijn er volgens cijfers, maar of die helemaal betrouwbaar zijn weten we niet... zijn er 7300 uh, ISIS-leden, uh, vrouwen en mannen die in Irak en bij de Koerden in procedure zitten. Dus ergens in die rechterlijke procedure. En we weten op dit moment dat er in Irak... honderd executies zijn geweest vorig jaar vanwege terrorisme. Of dat allemaal ISIS is, weten we niet. Want dit is het vervelende in dit land. Statistieken zijn er nauwelijks. De overheid is niet heel erg transparant en ook niet wat dit betreft. Nee. Even nog, want Ik vond het opmerkelijk dat er zoveel vrouwen veroordeeld werden. Is dat eigenlijk opvallend? Ja, dat is opvallend. Um, als je weet dat vrouwen toch over het algemeen op de achtergrond uh, werkten. Ja, als ze, als ze betrokken waren, dan was dat logistiek. Dan was dat wellicht in de zedenpolitie. Maar heel veel vrouwen zaten gewoon thuis en, en uh, hadden kinderen. Ja, ze waren wellicht uh, actief uh, ISIS-aanhanger. Maar moet je daarvoor dan uh, de doodstraf krijgen? Ja. En um, behalve die 16 Turkse weten we ook nog van een andere Turkse... en ook van een Duitse die de doodstraf kregen. Maar ook van een aantal die uh, levenslang kregen... en een jonge Duitse vrouw die onlangs zes jaar kreeg. Dus daar zit nog wel variatie in, toch? Ja. Want hoe stel je ja lidmaatschap... Uh, uh, dat klinkt natuurlijk al heel concreet, maar zo concreet is het vermoed ik, vermoed ik niet. Hoe, hoe stel je vast of iemand een IS-aanhanger is of uh, steun gaf aan, I aan IS... Ja, dat is ook een beetje het probleem waar men in Irak mee, mee kampt. Uh, er, er zijn, de aanklachten worden gebaseerd op um, bijvoorbeeld... wat mensen in de omgeving over hun hebben gezegd. Dus hun buren, um, mensen die slachtoffers, uh, bijvoorbeeld kinderen... zijn kwijtgeraakt vanwege de betrokkenheid van, van zo'n ISIS-aanhanger of strijder... Um, ja, in, in de procedure is, speelt de aanklacht een hele belangrijke rol. Er is dus een speciale rechter die daar, um, die daar het werk voor verricht en um, die alle informatie die verzameld wordt door het leger en uh, zijn eigen uh, officieren um, en dat is allemaal toch militair. Hmm. Um, dat wordt bij elkaar opgeteld en dat leidt dan tot een aanklacht. Ja, hebben advocaten, als die er al zijn, weet ik eigenlijk niet, uh, enige ruimte om die verdachten nog te kunnen verdedigen? Ja, er zijn advocaten. Um, vaak uh, zijn ze door de overheid aangesteld... omdat uh, zo'n ISIS-strijder of aanhanger daar geen geld voor heeft. Um, maar ze krijgen heel weinig ruimte. Een belangrijke rol die ze hebben is om vast te stellen... dat de mensen die worden aangeklaagd toch inderdaad dezelfde mensen zijn... als uh, voor de rechter verschijnen. Want er, vanwege het feit dat uh, familienamen vaak de namen van de vaders zijn... Is er heel veel, uh, um, zijn er heel veel dezelfde uh, namen in de omloop. Dus je hebt persoonsver ver, uh, uh, men vergist zich in de personen. En daar speelt de advocaat een rol. Mm. Um, maar wat je bijvoorbeeld bij buitenlanders, buitenlandse strijders ziet, en daar hebben we het natuurlijk over bij die Turkse vrouwen. en ook bij Nederlandse en Britse en, uh, enzovoort. Um, daar, als het goed is, zou de, het consulaat daarbij betrokken moeten zijn. Dat is ook zo uh, bij uh, de Duitse uh, strijders. De Duitse mevrouw uh, die ter dood is veroordeeld. Daar was het Duitse consulaat bij betrokken. Nee. Maar dat is niet altijd het geval, heb ik tot nu toe begrepen. Dit zijn uh, vaak niet uh, tijden of situaties... waarin uh, mensen die opkomen voor de rechten van verdachten... Uh, veel gehoord worden. Ik kan me voorstellen, zijn er nog organisaties die zich daarvoor inzetten? Bijvoorbeeld voor uh, de mensenrechten? Ja, voor zowel dan, Human Rights, ja Zowel Human Rights Watch als Amnesty eh, klagen steen en been. Die zeggen dat bijvoorbeeld de vrouwen te hard gestraft worden... maar die zeggen ook dat eh, die hele procesgang tegen ISIS-aanhangers ISIS niet, niet eerlijk gaat. Want eh, waar baseer je het op? En is een lidmaatschap eh, alleen inderdaad al genoeg om levenslang te krijgen... Eh, worden er wel prioriteiten gesteld? Want ja, de, de ISIS-strijders die de meeste moorden hebben gepleegd... en degenen die betrokken waren bijvoorbeeld bij de ontvoering van de Yazidi-vrouwen en kinderen... Um, dat kom je nergens in de aanklachten tegen. Dus worden die nou wel uh, aangeklaagd en, en, en gaan die in de procedure? Mm -hmm. Of zit dat allemaal nog in... Uh, de, het, het, het, het, het voorste deel daarvan... namelijk dat ze verhoord worden... en dat ieder verhoor weer wordt gebruikt... om uh, bij de aanklacht van anderen uh, te gebruiken. Dus uh, ja, er is, er is heel veel... Uh, er zijn klachten over. Mm -hmm. uh, er, er zijn veel vraagtekens. Want we weten dus ook niet precies wat er binnen gebeurt. Nee, een troebelwetsproces. Uh, ja, een troebelrechtsproces, zei ik nog even ter conclusie. Judith Neurink van het Dagblauw Trouw vanuit Erbil in Irak. Dankjewel. De Indiaanse premier Narendra Modi begon er zijn carrière. Ook de president van India begon er. De RSS heb ik het over. Dat is een hindoe-nationalistische moederorganisatie... van de regerende partij BJP. Met naar schatting 6 tot 8 miljoen actieve leden... wordt dit ook wel de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld genoemd scouting-achtige uniforms, militaire oefeningen. Het wordt gecombineerd met yoga en hindoe-rechts gedachtegoed. En het ledenaantal groeit, vooral sinds Modi in 2014 aan de macht kwam. Gisteren kwamen 300.000 grotendeels nieuwe leden samen... en onze correspondent Aletta André was daarbij. Armen omhoog, armen omlaag. En door de knieën zakken. 1, 2, 3, 4. Hier op Grootveld in Meerut, stad twee uur rijden van Delhi... worden oefeningen gedaan door zo'n 300.000 mannen. Het is de grootste bijeenkomst ooit van de RSS... een hindoe-nationalistische vrijwilligersorganisatie. En meer dan de helft van de mensen hier, zegt de organisatie, is nieuw. Ze zijn dus flink gegroeid de afgelopen tijd. Alle leden beloven zich plechtig toe te wijden aan de hindu natie Maar Manish Kumar is zo'n nieuw lid. Ik voel me trots als ik mijn uniform draag. Hindu zijn gaat niet alleen maar om de religie. Het is gewoon de cultuur van het land. Andere religies zijn zeker welkom in India. Ook de moslims die hier wonen. Als ze maar respect hebben voor de hindu-cultuur... Ja, en de definitie van wat dit respect inhoudt zorgt regelmatig voor oplopende spanningen. En leden van de RSS en aanverwante groepen zijn ook niet zonder uitzondering betrokken geweest bij geweld tegen minderheden. Dit is bepaald niet minder geworden sinds vorig jaar. Toen werd een radicale hindu-priester, Yogi Adityanath, aangesteld als eerste minister van deze regio door de regerende partij BJP van premier Modi. Yogi is meermaals beschuldigd van haatzaaien en is vandaag ook aanwezig, net als meerdere andere eerste ministers en andere politici van de BJP. BJP ka koi lena tha, koi RSS. Dit is Dananjay Jay Singh. Hij is een van de vele vrijwilligers die heeft geholpen bij het organiseren van uh, dit evenement. En hij zegt dat er momenteel geen directe link bestaat tussen de RSS en de BJP. BJP is een politieke partij en de RSS dient alleen de maatschappij. Het is hier, heleboel de maatschappij. Het is een en we willen dat iedereen weet dat we veel hebben om trots op te zijn als land. Dan kunnen we in de toekomst ook samen veel bereiken. moment de vlag wordt gehezen. Een van de belangrijkste boodschappen die we iedereen willen meegeven uh, is dat we allemaal gelijk zijn. Het is nu zo dat er nog heel veel verdeeldheid is onder uh, de verschillende kasten, terwijl de RSS juist de Hindoes wil verenigen, de Hindoe-cultuur op die manier wil beschermen. Al ben je thuis een Dalit, al ben je thuis een moslim, voor het land moet je een Hindoe zijn. Ja, de organisatie zegt dat er geen politieke agenda is. Maar uiteraard profiteert de BJP wel van een sterke RSS. Volgend jaar zijn er weer nationale verkiezingen. Premier Modi hoopt herkozen te worden. En dan gaan deze vrijwilligers, deze honderdduizenden hindoe-nationalistische vrijwilligers... zorgen voor stemmen voor de BJP. Zes tot... 8 miljoen actieve leden dus. Een verslag van onze correspondent in India, Aletta André. 13 minuten voor 9 en dan zetten we altijd even een aantal opmerkelijke berichten op een rij... die ja. Sophie is tegengekomen. Vanochtend. Het is weer gelukt. Uh, in China buigt de partijtop van de communistische partij zich over een grondwetswijziging... die het voor president Xi Jinping mogelijk maakt om veel langer aan de macht te blijven... Op populaire sociale media posten critici van de president... sinds de bekendmaking van die plannen foto's van Winnie de Pooh. Zo schrijft de New York Times. Vooral de variant van de populaire beer als koning. En die met een honingpot worden veel verspreid. De Chinezen vinden al langer dat hun president lijkt op Winnie de Pooh. Maar lang blijven die plaatjes niet online staan. De staat haalt alle vergelijkingen met de beer zo snel mogelijk offline. En een interview met de premier van Nieuw-Zeeland... heeft tot ophef geleid in het land. De BBC schrijft dat de vragen die de zwangere Jacinda Ardern... en haar man moesten beantwoorden, kort gezegd bijzonder waren. Zo vroeg interviewveteraan Charles Woolley... wanneer het kind eigenlijk verwekt was. It's <laughs> The conception, as it were. <laughs> really? I, really well, well, having Having produced six children, it doesn't amaze me that people can have children. Why shouldn't a child be conceived during an election campaign? Uh, wie was het nou? Wie praatte dit, nou? dit was de interviewer. interviewer. Ja, die wil uh, weten wanneer het gebeurd is. Uh, de premier van Nieuw-Zeeland is uitgerekend namelijk uh, aanstaande juni. En de interviewer wilde dan terugtellen of het kindje was verwekt tijdens de verkiezingscampagne. En verder vond uh, Charles Woolley de premier aantrekkelijk. En hij reageerde enorm verrast toen hij hoorde dat de man van Jacinda Adern het huishouden doet. Ja. ja, er moet nog veel gebeuren in de ja. wereld in sommige plekken. En dan collecteren met pin aan de deur levert meer op... dan met een oude collectebus waar pinnen niet mogelijk is. De Telegraaf schrijft dat uit een proef van de stichting Collecteplan... blijkt dat mensen gemiddeld 3,75 euro pinnen bij de collectant. En bij contante betalingen is dat maar 1,50, minder dan de helft dus. En volgens stichting Collecteplan is er nog een groot voordeel... aan de nieuwe bussen met pinmogelijkheid... want collectanten zeggen dat ze zich veel veiliger voelen op straat. De files dan. Arnoud. Infied. Vooral in het zuiden van Limburg... daar is het eh, nou, problematisch door sneeuw. Op veel wegen staan nu inmiddels lange files... met vertragingen tot meer dan een half uur. Verder blijft de A15 Nijmegen richting Goorkem nog altijd dicht... en kunt u beter omrijden via Den Bosch. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle... staat bij Heerde 7 kilometer vanwege spoedreparatie. De vertraging is daar een half uur. Don't Shuffle. Bos was dat. En daarmee is het acht minuten voor negen. De markt van vakantiehuizen stagneert. De omzet groeit mondjesmaat, blijkt uit een recente analyse van de Rabobank. Er is dringend behoefte aan nieuwe ontwikkelingen. Zo'n nieuwe trend is wellicht het zogenoemde tiny house. Klein, knus en vooral ook duurzaam. Onze verslaggever Jeroen Schutheiser ging er eentje bezoeken in Otterlo. Midden op de Veluwe, dit is zo'n uh, tiny house... Welkom. Het is lekker warm hier. Ja, zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit jouw huisje? Ja, dit is zeker mijn kleine huisje. Ik ben er heel blij mee. Ik kom hier vaak om te studeren in het weekend. Uh, soms ook door de week of in de vakanties als het uh, niet verhuurd wordt. Door niemand wordt je hier gestoord? Nee, ik zit hier echt op een hele rustige locatie. Lekker in de natuur, dus ik kan mijn hoofd ook lekker... Uh, Leeg maken. En het geeft mij veel inspiratie voor nieuwe dingen in mijn opleiding. Wat is je opleiding? Ik doe vrije tijdsmanagement. Alles bij de hand. Douche, toilet? Alles. <klaars> Lekker een uh, maskertje in de ochtend. Lekkere koffie in de ochtend. Alles kan. Ron Moerenhout. Zullen we even naar buiten gaan? Wat je hier ziet buiten de huisjes is uh, wat wij noemen de social space. Een ruimte met een uh, vuurplaats in het midden... Wie vindt het nou niet leuk om uh, houtblokken op het vuur te gooien? Heerlijk. En daar even lekker weg -tubben. Ja, dat is een hot tub. hot tub. Houtgestookte hot tub. Dat is dus cool. gewoon een, uh, een bad, hè? Een bad, ja, ja. Als het warm is, ga je er lekker in zitten. Alleen of met je buren? Uh, maakt niet uit. Oh, ook... ja, ja, met je ja, buren. Ja. Ja, wat je wil, moet je zelf weten. Je maakt er een dolle boel nee, van. Maar ja, dat, je, je mag hier doen wat je wil. Het, het water is al lauw aan het worden. Dit zijn zes huisjes. Ja. En die zijn in een cirkel gebouwd. Ja, in een cirkel, ja, ja. Maar in het midden altijd een social space. Zodat je elkaar kan ontmoeten als je daar zin in hebt. Dit is overgewaaid uit de Verenigde ja. Staten. In Amerika zeggen ze, less is more. Word je nou zoveel gelukkiger van een heel groot huis of, of nog meer spullen. Uh, eigenlijk is dit een, een beweging. Van, van Je kan met minder af, je hoeft niet zoveel te hebben. Je hebt alle, alles wat je nodig hebt en meer heb je niet nodig. klein huisje, uh, niet te veel spullen. Uh, alle huisjes zijn van duur zijn materialen gemaakt. Waarom die hele grote huizen? Gewoon een weekje armoe Nee, dat zal ik niet zeggen. Het is avontuurlijk. Het is juist superleuk. Dat is geen armoede. Het is, het is geweld, heel rijk zelfs als je hier in de natuur kan zitten. Jos Klerks is van de Rabobank. We zien dat voornamelijk de afgelopen jaren het aanbod dermate is gegroeid... dat je kan spreken van een bepaalde verzadiging in de markt. Er blijven nieuwe vakantiehuisjes bijkomen. En daarom is het ontzettend van belang dat je uh, gaat onderscheiden en het kunnen vertellen op een verjaardag... van, goh, wat heb ik nou toch weer meegemaakt? Uh, juist, het, het laten zien op de social media. Het laten zien op Instagram uh, dat, je, oh. dat je ergens bent geweest. Want wat kan er nu allemaal, behalve hier in zo'n tiny house? Op het strand slapen, tussen de dieren slapen in een safari park, in een boomhut slapen, in een vogelhuisje slapen. Noemen we het zo gek. En het kan inmiddels. Het moet steeds gekker. Het mag steeds gekker. En mooier. En zonder meer mooier. Nou, je hebt wel verwarming nu nodig. Ja, zeker. Nu is het wel uh, heel koud. Maar uh, gelukkig is het maar een klein huisje, dus het is snel verwarmd. Hoeveel vierkante meter is dit? Um, Zo'n 18 vierkante meter. Boven kun je slapen? Ja, boven heb ik uh, een lekker bedje liggen. Een uh, mooie uh, raam waarmee ik uh, s'nachts naar de sterren kan kijken. En het vriest deze week hartstikke hard, dus dat betekent veel sterren. Ja, zeker. Mooie heldere lucht... Komt er s'avonds ook nog een boze wolf langs? Nee, vooral boze eekhoorntjes. <laughs> Daar rennen ze zo de bomen in. Ja. De Rabelbank adviseert campings en vakantieparken... Dus om de komende jaren stevig te investeren in dit soort ecologische accommodaties.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 Niet eerder mee ben gekomen, is er geen reden om er nu niet mee te komen. Elke werkdag van half twaalf tot twaalf. We moeten erover praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl longlist. Wonen in Spanje, een heerlijk idee, maar waar te beginnen? Ik ben Justin, makelaar van Match Homes en al 13 jaar specialist... in het aankopen van exclusieve woningen aan de Costa del Sol. Laat ook uw droom uitkomen op match-homes.com. Bij Erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. Vraag een accountmanager buitendienst wat DAB is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die uh, nieuwe online tool voor je rittenregistratie.